met het NOS-journaal. De liberaal Bronisław Komorowski is de nieuwe president van Polen. Kort na de bekendmaking van de eerste exitpols ...gaf de rechtse kandidaat Jaroslav Kaczynski zijn nederlaag toe... ...en hij feliciteerde Komorowski met de overwinning. Komorowski was al waarnemend president... ...nadat in april de vorige president, Leg Kaczynski... ...de tweelingbroer van Jaroslav, was omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De brandweer hoopt dat het nablussen van de brand op de Strabrechtse heide bij Hezen morgen is afgerond. Het resultaat van een controle met een helikopter is volgens de brandweer bemoedigend. Vannacht wordt de hei bewaakt. Vandaag hebben bij elkaar 400 brandweerlieden en zo'n 100 militairen het smeulende vuur bestreden. Door de brand is een stuk natuurgebied van 150 tot 200 hectare verwoest. Zwemmers in meren en andere binnenwateren worden gewaarschuwd voor blauwe algen. Water waar veel blauwe algen in zit... kan bij zwemmers die het inslikken misselijkheid, diarree en koorts veroorzaken. Het warme weer stimuleert de groei van blauwe algen en andere bacteriën in het water. Op borden en op de websites van provincies wordt gemeld waar wel of niet gezwommen kan worden. Twee Franse onderministers hebben bij president Sarkozy hun ontslag ingediend... omdat ze met belastinggeld gesmeten hebben... Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking moet weg... omdat hij voor ruim 100.000 euro een privéjet had gecharterd... voor een conferentie over noodhulp aan Haiti. De andere bewindsman kocht voor 12.000 euro aan belastinggeld sigaren. Twaalf zeelieden die vrijdag overvallen werden in de Golf van Guinea... voor de kust van Nigeria zijn vandaag vrijgelaten. Onder hen zijn zeven Russen en twee Duitsers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald voor hun vrijlating. Bij de overval van de piraten op het schip werd één bemanningsleed door zijn been geschoten. Het gekaapte schip ligt nu in een haven in de Niger-delta. Het weer nog lang helder, in de loop van de nacht overal bewolkt, minimaal rond 14 graden. Morgen overdag veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 25 lokaal in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is CFM Radio, het programma uit Laatste Uur. En ik spreek met Arien Gude. En Arien, kan je vertellen of je ook ben je ook gelovig opgevoed dan misschien? Ja, absoluut. Ik, ik had een moeder die, die mij die ons absoluut voor ging daarin. Mm -hmm. En ook heel ja, op een hele mooie manier, dat, dat zie je pas later vaak.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 en als dat doe ik dan, je dan? Ja. ja, dat doe ik dan zeker. Ja. En als ik dan s morgens opsta, dan in plaats van dat ik dan ontzettend moe ben, uh, ervaar ik een, um, ja, een enorme rust en, en uh, uitgerust, uh, echt zo'n uitgerust gevoel. Mm -hmm. Dus ik heb zelfs wel het idee gehad dat ik uh, ja. dat, dat uh, soms de bedoeling uh, is, ja, misschien is dat ik het Ja, dat het ook een taak kan zijn van dat God ook witter zoekt.